7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. ING verkoopt de Amerikaanse dochter voor 9 miljard dollar. Rabobank wil terug naar oude annuïteitenhypotheek. En hackers zetten 62.000 wachtwoorden op internet.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 De broers van 14 en 18 kregen de publieksprijs uitgereikt... tijdens het Edison Klassiek Gala in Scheveningen. En ook de andere winnaars kregen daar hun prijs... maar die wisten al eerder dat ze gewonnen hadden. De oeuvreprijs voor klassieke muziek werd uitgereikt... aan de Argentijnse pianist en dirigent Daniel Barenboim.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 AMB ah, verkeersinformatie Bij Rotterdam staat er file op de A15 in de richting van Europoort. Tussen het knooppunt Benelux en de Botlektunnel 4 kilometer... er is een ongeluk gebeurd. De linker reist ook is dicht. North Sea Jazz. 8, 9 en 10 juli in Ahoy, Rotterdam. Koop nu je kaarten op noordseajazz.com. Een idee over...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 Voor Generatie KPN. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is vrijdag 17 juni. Het kabinet regeert gisteren al maatregelen over de multiculturele samenleving... en vandaag worden besluiten verwacht over de bezuinigingen bij de omroep. Dan gaan we over alle tweede onderwerpen straks praten. Verder zijn we bij de Hefbrug in Waddingsveen. En we hebben aandacht voor Steven Kruiswijk, de talentvolle wielrenner... die gisteren een zware bergetappe won in de Ronde van Zwitserland. Maar eerst antwoord op de vraag hoeveel bank wil je hebben? De ING dus. De ING verkoopt de internetbank ING direct in de Verenigde Staten voor ruim 6 miljard euro. Gaan we over praten met topman Jan Hommen. Goedemorgen meneer Hommen. Goedemorgen meneer Versloten. Opgelucht dat u een koper heeft gevonden? Uh, nou opgelucht aan de ene kant natuurlijk wel. Aan de andere kant vind ik het jammer dat we het bedrijf verkopen. Het was een, uh, een belangrijk pijltje in, uh, in ons pakket en uh, we moeten er afscheid van nemen. Ja het moet hè? We ik geen keus. Nee want Europa vond dat het uh, afstand van moest worden gedaan. Ja.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 De mogelijkheid om toch met, uh, met Capital One uh, de bedrijf verder te ontwikkelen... en daarvan mede te profiteren, denk ik, is ook belangrijk voor de aandeelhouders van ING. Nee. Wat is Capital One eigenlijk voor een soort partij? Uh, voornamelijk een bedrijf wat uh, creditcards doet, maar ook commerciële leningen, uh, private leningen. Uh, dus een, een, een, een totale bank. Ja. En die prijzen, uh, sommigen zeggen van ja, het valt eigenlijk een beetje tegen. Als u het een paar jaar geleden had verkocht, had u er veel meer voor kunnen beuren. Ja, maar... Dat uh, had geen Als dan, uh, ja, ja, dat is waar. Maar uh, valt het mee of valt het tegen? Nou, ik denk dat, gegeven de omstandigheden, dat het de goede prijs is. En uh, natuurlijk, uh, als je de verkoper bent, wil je altijd meer. Uh, maar ik denk, ge gegeven de omstandigheden en de mogelijkheden die we hadden, dat dit de juiste prijs is. En neem eens ook alles over, dus inclusief de rommelhypotheek, als ik die zo mag omschrijven? Uh, alles wordt overgenomen. Dus ook de rommelhypotheek? het gedeelte dat dat eigendom was van, uh, van ING zelf, dus de 20%. Ja, nou dan bent u dan maar mooi vanaf. Uh, ja, maar dat gaat natuurlijk wel tegen een discountprijs, dus uh, aan de ene kant. En uh, dat zit natuurlijk in de prijs van het, uh, van het hele pakket, um, uh, dus ja, daar betaal je natuurlijk ook wel een bepaalde prijs voor. Uh, precies, eigenlijk is het zo dat als u die rommelhypotheken er niet bij hadden gezeten, had u meer gekregen? Natuurlijk. Ja. Nou, en, en wat betekent dat dan voor de Nederlandse staat? Want de Nederlandse staat die heeft dit toch ook altijd gegarandeerd? Dat is toch een onderdeel van die staatssteun? Ja, maar een, een gedeelte, de Nederlandse staat heeft maar een gedeelte gegarandeerd. Alleen maar 80 En die 80 procent wordt dus nu overgenomen uh, op de boeken. We gaan eerst die, de transactie neerzetten bij ING. Uh, die faciliteit. En dan blijft de staat dus die 80 En we hebben dus van de staat gezegd van die 80 nemen wij 25 die we als contra garantie willen geven. Maar dat geldt voor een heel beperkt bedrag. Alleen als de marktwaarde beneden een bepaald bedrag gaat. Dat is 65 cent op dit ogenblik. Ja. En alleen als daar cashverliezen zijn. En die zijn op dit moment beperkt tot 1 Dus ik denk dat dat een heel beperkte garantie is. Ja, en eigenlijk zegt u het maakt niet zoveel uit. Nou, het is natuurlijk optisch uh, even moeilijk om uit te leggen. Maar uh, het is een beperkte garantie die we geven. Maar een, uh, ja, toch wel een... Natuurlijk wel een garantie. Nou, dit was onderdeel van de verbouwing. Um, er moest nog meer verbouwd worden, toch? Er zou ook nog een splitsing komen tussen uh, de bank en de verzekeraar. I is dat al helemaal rond? Nou, er wordt ongelooflijk hard gewerkt om dat uh, te voltooien. We zijn natuurlijk al klaar. We staan op afstand. Hè? We zijn dus, wat dat heet, op armslangs. We doen dus zaken als twee afzonderlijke bedrijven met elkaar... Uh, nu moeten we nog gaan proberen om uh, de twee bedrijven, uh, het Amerikaanse verzekeringsbedrijf en Europa-Azië samen in de markt te zetten. En daar zijn we druk mee doende. Dat uh, zal denk ik niet dit jaar zijn, maar waarschijnlijk volgend jaar. Ja, En je kan niet alles uh, in de markt zetten, want dan hou je een soort uitverkopen en is ook niet goed voor de prijs.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 Het kabinet rekent af met de multiculturele samenleving. Zoveel wordt duidelijk uit de brief die gisteravond naar de Tweede Kamer is gestuurd. Waar vroeger vooral werd gekozen voor ondersteuning van allochtonen en behoud van culturele identiteit, kiest het huidige kabinet voor zelfredzaamheid. Vreemdelingen moeten zich aanpassen aan Nederland en niet andersom. Voorzitter van het inspraakorgaan Turken en voorheen ook van het landelijk overleg Minderheden, Haydin Akaya. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Forse woorden, wat, wat vindt u ervan? Nou, ik, ik vind het een beetje een uh, belachelijke situatie. Uh, Belachelijk, uh, want? Nou, omdat ze niks leren van uh, de geschiedenis. Uh, we hebben in de jaren ook, ook dezelfde situatie gehad. En toen liep het ook mis. En nu ga je eigenlijk alles wat je in 25 jaar hebt opgebouwd... dat wordt in één uh, moment onder het mom van uh, zelfredzaamheid uh, vernietigd. Kijk, zelfredzaamheid, daar, daar is niemand voor uh, of niemand tegen, denk ik. Nee. Alleen, uh, dan moeten de kansen gelijk zijn. Op het moment dat je zegt van... Uh, als overheid vinden we dat iedereen de 100 meter sprint moet gaan doen. Dan kun je daar niet een vrouw, een kind, een man, een gent... Ik heb de, uh, dezelfde lijn uh, gaan zetten om die sprint aan te gaan. Dat zal niet uh, gaan. Nee, maar wat, wat wilt u daar eigenlijk mee zeggen? Dat het gewoon uh, slecht beleid is wat het kabinet nu doet? Het, het, het blijkt uit de praktijk al. Kijk, uh, waar uh, de heer Donner keer op keer uh, weer op hamert... en ik heb al een aantal gesprekken met hem gevoerd... is dat hij zegt generiek beleid... Maar als generiek beleid, en dat heb ik me ook gezegd, als generiek beleid zou werken, waarom hebben we dan 5 miljoen vrijwilligers nodig in Nederland? Dus kennelijk laat de overheid toch her en daar wat gaten vallen, wat door vrijwilligers wordt opgepakt. Dus als generiek beleid zou werken, dan had je ook geen 5 miljoen vrijwilligers nodig. Daarom maar, uh, snap ik deze houding helemaal niet. Nee, en, maar zegt u dat niet ook omdat uh, doordat de subsidie wordt weggehaald... bij onder andere uw organisatie ook in de problemen komt? Ja, maar weet je wat het punt is? Uh, kijk, ik krijg zelf geen subsidie. Hè? Kijk, ik ben een uh, vrijwilliger. Uh, de subsidie gaat niet, aan, uh, niet naar de mensen. Want dat is nee, de... maar naar de organisatie. Die gaat naar de organisatie en dan gaat het om het betalen van de huur... en administratie ja. en al dat soort uh, kleine zaken. En alle andere. dus 90% gaat om vrijwilligerswerk... En als je die koppeling uh, loslaat uh, daarmee, dat betekent dus dat je eigenlijk geen dialoog meer wil. En dan over uh, tien jaar kom je weer terug als er uh, zaken op doen. Want maar bij... waarom zegt u nou van, dat, dat je eigenlijk geen dialoog meer, uh, meer wil? Iedereen moet toch worden opgenomen in de Nederlandse samenleving? Dat is de gedachte van het, uh, van het kabinet. Dan heb je geen aparte groepen meer nodig. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat, dat, zeg, dat zeggen ze ook. Maar als je kijkt naar de praktijk en uh, je ziet dat er op gebied van, uh, en daar gaat het uiteindelijk om... Op het gebied van onderwijs achterstanden nog steeds zijn. Op het gebied van werkloosheid nog steeds twee jaar, drie keer meer werkloosheid onder allochtone jongeren. Er zijn nog steeds achterstanden op verschillende levensgebieden. En daarop uh, wijzen wij ook door middel van uh, ja. de, de wettelijke dingen nou, dat uh, als Maar los je dat op door subsidie te geven? Dat los je toch vooral op om de mensen inderdaad kansen verder te geven en, en te zorgen dat iedereen uh, meedoet? Ja, maar dat... Dat gebeurt nu toch ook niet. Ik bedoel, wat er, uh, wat er aan de hand is. Uh, het lijkt net alsof de uh, subsidie uh, is om uh, mensen zeg maar uh, vis te geven in plaats van te leren vissen. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat ze in principe subsidie bestaat uit 10% waar ze. 90% staat uit vrijwilligerswerk. Dus, dus het is niet zo dat opeens uh, hier om honderden miljoenen euro's gaat of zo. Het gaat hier alleen maar om huur van mensen. En uh, twee beleidsmedewerkers die zeg maar een koppeling laten plaatsvinden tussen de 2 miljoen mensen die vertegenwoordigd worden okay, uh, en maar de overheid. Oké, okay, dat is het subsidiedeel. Maar gewoon het, laat zeggen, het principe: vreemdelingen moeten zich aanpassen aan Nederland. Zo, zo, zo uh, vat ik het even samen. Is misschien iets te kort door de bocht, maar dan weten we wel waar het over hebben. En niet, uh, en niet andersom. Ja, maar waar, waar, waaruit blijkt dan dat het uh, andersom uh, is? Ik bedoel, is er een schreeuw vanuit uh, de allochtone groepen van... jullie moeten je aanpassen aan mij? Dat is, dat is toch nonsens? Er wordt een situatie gecreëerd. Het lijkt wel alsof uh, op dat moment, en dat is de sfeer een beetje... Uh, dat het strafbaar is uh, ja, als je allochtoon bent. Ja, uw punt, ja, nee, ja. Ik, ik, ik, uw punt is duidelijk. Um, meneer Akaja, ik dank u wel voor de reactie. Ja, graag gedaan. Aydin Akaja was dat. Dag. dag. We gaan het zo hebben over het verzet tegen de witte Russische dictator Lukashenko. Dat neemt namelijk toe. Bij de ANWB zit Dennis mooi. Dennis, problemen bij de Botlektunnel? Uh, ja, er is een ongeluk gebeurd inderdaad. Uh, op, de, uh, op de A15 bij Rotterdam in de richting van Europoort. Het ongeluk is gebeurd inderdaad voor de Botlektunnel. De linkerrijstok is daar dicht. Dat levert 4 kilometer file op tussen het knooppunt Benelux en die tunnel. A50, Apeldoorn en Arnhem, daar is ook een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Beekberg en Loenen staat 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. In de Nederlandse wielerwereld wordt er al een tijdje gefluisterd. dat er mooie tijden aan zitten te komen. En gisteren kregen we daar al een klein voorproefje van. Steven Kruiswijk won namelijk in de Ronde van Zwitserland. De bijdrage is van Steven Dalenboud. Op de steile slotklim van de buitencategorie. liet Kruiswijk grote namen als Frank Sleck, Leipheimer en Cunego achter zich. om vervolgens alleen over de finish te gaan. Het was zijn eerste zege als prof. Het was een uh, klim van 13 kilometer. En, uh... Ja, vooral de laatste kilometers waren heel snel. En uh, ja, dan kon ik uh, gelukkig uh, uit de kopkoep of uit de, uh, de kopkoep wegrijden. En uh, gelukkig kon ik mijn voorsprong uh, verdedigen tot op de finish. En uh, ja, zo winnen. Als je op zo'n moment uh, aan de leiding rijdt, dan uh, ja, kan je het eigenlijk niet geloven dat je het uh, tot de finish uh, kan gaan houden. En, uh, dus ik moest echt uh, tot op de, laat, uh, tot de laatste meter blijven knokken. En uh, ja, toen ik de streep zag. Uh, ik heb nog een keer gekeken en toen, uh, toen uh, ja, durfde ik echt vast te uh, geloven dat ik ging winnen. Kruiswijk reed vorige maand al een steengoeie Giro d'Italia. Hij werd negende in het eindklassement. Dat hij nu nog op dit niveau is, zo hoog, verbaast Kruiswijk zelf ook. Ja, ik had deze winter uh, wel weer op uh, verbetering gehoopt, zeg maar, na vorig jaar. En, maar dat ik dan een top 10 zou gaan rijden in de grote ronde... en dan ook nog hier het uh, een bergetappe ging, uh, ging winnen, ja, dat had ik echt... Uh, Echt niet te uh, dit jaar en uh, ja, dat het wel lukt. Dat ja, geeft alleen maar aan dat het uh, voor de toekomst ook gewoon mooi uitziet. En uh, ik hoop dat we nog vaak kunnen gaan doen. Dus. En slecht nieuws voor iedereen die nu hoopt dat Kruiswijk over twee weken mee zal doen aan de Tour de France. Voor het seizoen is al besloten dat de 24-jarige Kruiswijk de Tour niet zal rijden. Nou, uh, daar is vooraf heel, uh, heel, uh, heel goed over nagedacht. Gewoon, uh, bij ons in de ploeg begeleiden ze de jonge renners heel goed. En we willen dus ieder jaar een stap maken en uh, voor mij was dit een logische stap om eerst weer een keer de Giro te rijden. En uh, dat een keer voor mezelf te doen helemaal. En uh, ja, dat is gewoon heel goed uitgepakt. En uh, daar moet je niet in één keer van je plan afwijken dat dan ook nog eens een keer de Tour gaan rijden. En, uh... Dat is misschien meer uh, met het oogopgooiend daarin uh, opzien gedaan. De nummer twee in de ronde van Zwitserland. Mauricio Soler moest de wedstrijd gisteren trouwens verlaten. Hij liep bij een val een schedelbreuk op en ligt in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel. Kruiswijk schoof op naar plek drie in het klassement. Met nog drie dagen te gaan... heeft hij ruim anderhalf minuut achterstand op klassementsleider Kunego. De bijdrage was van Steven Dahlenbout. En dan weer Rusland, want een nieuw fenomeen is daar gaande... Grote groepen mensen die in stilte protesteren tegen president Lukashenko. Leuzen worden er tijdens deze bijeenkomsten niet geroepen. Het enige wat klinkt is ritmisch handgeklap. Kisia Hekster, onze correspondent. Kisia, wat zit er allemaal achter de protestacties? Wie zit er ook achter? Deze actie die was georganiseerd via Facebook... via een groep die Revolutie via Sociale Netwerken in Wit-Rusland heet. En die had een oproep gedaan om naar het Centrale Plein in Minsk te komen. Inderdaad, geen spandoeken mee te nemen... of uh, andere dingen die je vaak meeneemt na een demonstratie. Maar alleen maar te komen en te gaan staan... En het zijn jonge mensen die genoeg hebben van het regime van Alexander Lukashenko... van de enorme economische puinhoop waar het land in zit. En ze zijn van plan om wekelijks van dit soort bijeenkomsten te gaan organiseren. En die moeten dan steeds meer mensen gaan trekken. Vorige week had je ook nog een andere actie... waarbij automobilisten protesteerden tegen de gestegen benzineprijzen. Een paar honderd auto's die reden toen toeterend en heel langzaam... door de belangrijkste straat van Minsk. veroorzaakten een enorme verkeerschaos. Maar goed al dit soort acties zijn niet verboden om toeterend door de straten te rijden, om gewoon naar een plein te komen. Dus de politie die kon niet heel veel anders doen dan toekijken, hoewel er natuurlijk ook mensen gearresteerd werden, zoals altijd in Wit-Rusland, maar goed, niet op heel grote schaal. En deze vorm van protest lijkt inderdaad een nieuwe strategie te zijn. Ja, het lijkt me ook ontzettend lastig voor de dictator zelf om daarop te reageren. Klopt. Hij weet natuurlijk helemaal niet uh, wat hij moet doen. Hij kan uh, niet zo hard uh, neerslaan, dit soort acties, als hij in december deed. Want toen uh, pakte de ME, weet je, waarschijnlijk nog honderden mensen op bij een demonstratie tegen de verkiezingsuitslag. Lukashenko die werd toen uh, opnieuw president met 80% van de stemmen. Maar goed, de mensen zeiden die verkiezingen waren vervalst. Toen werd er keihard ingegrepen, maar dat kan nu gewoon niet. Uh, hij heeft wel alle massabijeenkomsten in het centrum van Minsk verboden. Maar ja, is het een massabijeenkomst als je zogenaamd toevallig... met een paar duizend mensen tegelijk naar een plein komt? Die waren er misschien anders ook wel geweest. Ja. Dus het enige wat hij uh, wellicht kan doen is misschien het internet aanpakken. Dat deed hij in december ook. Maar ook dat is nog niet zo makkelijk. Want uh, deze jongeren die vinden als hij Facebook afsluit... wel weer een andere manier om uh, bij elkaar te komen. Dus hij heeft het lastig. Ja. Maar hij heeft het lastig, maar vormt het een bedreiging? Of heeft hij het alleen lastig? Nou hij heeft het lastig. Ik zou niet zeggen dat het direct een bedreiging is voor zijn bewind. Want dat is pas het geval als, echt, uh, hè, als de arbeiders op grote schaal de straten op gaan komen. En dat is gewoon veel te gevaarlijk uh, op dit moment in Minsk om dat te doen. Wel is er brede en hele grote ontevredenheid in het land. De prijzen blijven stijgen. Een paar weken geleden is uh, de Wit-Russische roepel enorm gedevalueerd. Was opeens nog maar de helft waard van wat die eerder was. En uh, die financiële crisis is nu wel wat uh, Lukashenko het meeste zorgen Gebaard. Hij probeert leningen te krijgen van de Russen, van het Internationaal Monetair Fonds. Maar die willen dat hij de staatseconomie die er in Wit-Rusland nog is, uh, dat hij die hervormt. En dat is iets wat, wat uh, Lukashenko niet wil. Dus het land zit absoluut in zwaard weer. Uh, deze protesten zijn vervelend, maar zullen niet op korte termijn leiden tot de revolutie waar ze toe oproepen. Maar goed, op langere termijn ziet het er toch niet al te best uit... Voor uh, Alexander Lukashenko. Nou, wel stil protest. En ze zijn voorlopig niet van plan om daarmee op te houden. Dankjewel, Kisia. Kisia Hekster was dat. Nou, nog eventjes naar Wanningseen. Waar de hefbrug over de Gouden het weer doet. Vorige week, u weet dat misschien nog wel, kwam die brug met een grote klap naar beneden. De brug is na uitgebreid onderzoek nu weer in gebruik. En onze Mark Robin Visser is ter plaatse. Het rode licht knippert. Er komt een schip aan. Ja, de slagbomen gaan dicht. Ik kijk even naar het brugwachtershuisje... waar achter de geblindeerde ramen ongetwijfeld... ja, ik zie daar inderdaad een uh, gezicht van de, van de brugwachter. En nu gaat de hef omhoog. Er wordt gespannen toegekeken van achter het glas. Ik steek even mijn duim op. Uh, de brugwachter ziet mij nog niet. Concentreert zich op de, de hef die omhoog gaat. Gaat allemaal uh, heel soepeltjes eigenlijk. Je hoort hem bijna niet. En uh, daar komt een groot uh, containerschip aan. De postbode staat al met de, vroege, met de vroege post. Heeft u de post al bij, of nog niet? Nee, nog, nee, nog nee. niet. Nee, nee. Zeg, uh, hij doet het weer hè. Ja, gelukkig wel. <laughs> Dan kunnen we er ook brengen. We, we staan zijn... er wel heel dicht op. Ja, ja dat is altijd zo. Ja? Ja. Nou, hij is tot stilstand gekomen bijna. Het is weer helemaal als van ouds. Moest u nou vorige week omfietsen? Ja, de hele week omgefietst, ja. ja goed, ik moet uh, daar werken, ongeveer uh, 500 meter verderop. Maar ik moest helemaal via Gouda, dus dat schiet niet op, hè? Vele kilometers om. Ja, heel wend opfietsen. Ja, toch een uh, 20 minuten fietsen ongeveer, dus. Dan nou, was er ook een pendeldienstje. Ja. Maar goed, dan sta je ook te wachten tot hij weg gaat, dus dat schiet ook niet op. Dus ik ben lekker aan fietsen. Eens even kijken, daar komen de containers. Ja, ik vraag me af of die schipper weet dat hij... Uh dat hij toch een redelijke primeur heeft. Ja, de brugwachter steekt zijn duim omhoog. Alles ziet er goed uit. Daar gaat hij dan onder de brug door. Prachtig. Het is ongelooflijk hoe stil dat eigenlijk allemaal gaat. Dank u. Goedemorgen schippervrouw. Hij doet het weer hè? Gelukkig valt het we weer doorheen. mee. Let u er blij mee? Ja, heel blij. Goeie vaart. Dank u wel. goed, al goed. Hij komt weer naar beneden. Gewoon heel rustig, natuurlijk. De hefbrug komt weer naar beneden, zoals het hoort. En de slagbomen gaan weer omhoog. Die mogen wel een beetje smeer hebben, zo te horen. Maar ze doen het in ieder geval. Brugwachter blij, steekt nog een keer zijn duim op. Helemaal tevreden. Goedemorgen. Alles dan weer als van oud, hè? Gelukkig maar. Groeten uit Waddingsveen. Straks maar eens even kijken naar de bedrijven en de schade... die zij de afgelopen week geleden hebben, want ja, van niks gaat de zon op. Nou, de groeten terug dan. Mark-Robin Visser was dat vanuit Waddingsveen. Uh, wat er nou helemaal aan de hand was met die brug... dat is trouwens ook volgens Rijkswaterstaat nog niet duidelijk. Harm Slomp van het leger des Heils over de relatie met PwC. Cijfers vertellen niet een verhaal, zegt PwC. Dat doen mensen.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 IRG Topman Holman vindt het jammer dat er afscheid moet worden genomen van het bedrijf. Het is altijd een uh, groeiend bedrijf geweest. De laatste paar jaar hebben we dat niet kunnen laten groeien vanwege de kapitaalproblemen die wij hadden. Dus um, we hebben het verkocht, ook uh, op dit moment, omdat we dus het bedrijf weer de kans willen geven en het niet willen laten zien wegkwijnen. Dus uh, ik denk dat we goed te koper gevonden hebben. Capital One is in grootte de negende bank van de Verenigde Staten en ING Direct is de grootste Amerikaanse internetbank. Toezichthouders moeten de miljardendeal nog wel goedkeuren. Huizenkopers moeten in de toekomst alleen nog een annuïteitenhypotheek kunnen krijgen, vindt de Rabobank. Dat zou beter zijn voor de doorstroming op de woningmarkt en goedkoper voor de overheid. Bij zo'n annuïteitenhypotheek wordt de koopsom gaandeweg helemaal afgelost. Veel mensen kiezen liever voor een spaarhypotheek of een aflossingsvrije hypotheek, omdat ze dan maximaal profiteren van de hypotheekrenteaftrek. En andere banken zouden het voorstel van de Rabobank steunen. IKEA zet extra beveiligers in bij alle winkels in Europa. Aanleiding is een aantal kleine explosieven die zijn afgegaan bij IKEA-winkels. Zo werd eind mei een prullenbak opgeblazen bij de IKEA in Som. En er waren ook kleine explosies bij winkels in België, Frankrijk en Duitsland. Wie erachter zit is nog niet bekend. En die extra beveiligers zijn een voorzorgsmaatregel, zegt IKEA. Ze staan bij de ingang en de uitgang van elke winkel.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 De inwoners van Jisr al-Shughur starten naar hun huizen, nadat de stad had been van de terrorist Duizenden mensen zouden uit de steden zijn gevlucht naar de grens met Turkije. De groep hackers heeft maar liefst 62.000 Australische wachtwoorden op internet gezet. Die gestolen wachtwoorden horen bij e-mailadressen van de overheid, zegt deze Australische verslaggever.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 Dan muziek: De pianospelende broers Arthur en Lucas Jussen hebben dit jaar de Edison publieksprijs voor klassieke muziek gekregen. De jongens van 14 en 18 kregen met hun debuutalbum Beethoven Piano Sonata's De Meeste Stemmen. Stukje gespeeld door de 14-jarige Arthur Jussen. Beethoven, de prijs werd uitgereikt op het Edison Klassiek Gala in Scheveningen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Over het noorden van het land trekken een aantal wolkenvelden en lokaal komt er nog een bui voor. In de rest van het land is het vrij helder en droog. De temperatuur ligt tussen 10 graden in het zuiden en 14 graden aan de kust. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De ochtend vloot vrij zonnig met alleen in het noordoosten nog kans op een enkele bui. Later blijft het ook daar droog.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files bij Rotterdam. Eerste A15 naar Europoort. Tussen het knooppunt Vaanplein en het knooppunt Benelux, 4 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechter reist ook dicht. En een stukje verderop, voor de Botlektunnel, is eerder vanochtend ook een ongeluk gebeurd. Daar is de weg weer vrij en is de file ook opgelost. Aan de andere kant van Rotterdam, op de A20 naar Gouda, staat tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht 2 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de rechter reist ook dicht.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 wel eens hè De NOS op Radio 1, het NOS Radio 1-journaal. Natuurlijk ook via het internet www.nos.nl. Het kabinet rekent af met het ideaal van de multiculturele samenleving. Blijkt allemaal uit de integratienota die minister Donner van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Nederlandse waarden en normen zijn leidend, zo schrijft de minister. En die staan in ons land dus boven die van andere culturen. Als we hier willen samenleven, dan hebben we het er belang bij om wat we beschouwen als Nederlandse samenleving, om dat vooral ook te zorgen dat we dat ook aan onze kinderen door kunnen geven. Over die integratiebrief van de minister praat ik door met twee parlementariërs. Cora van Nieuwenhuizen van de VVD en Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen alle twee. Goedemorgen. Ja, meneer van Dam, om met u te beginnen. Ja, daar gaat het. Hè. Het jarenlange Partij van de Arbeid beleid, het multiculturele ideaal, heeft geen integratie opgeleverd. Um, ik herken helemaal niet wat u zegt, als ik heel eerlijk ben. Ik, um, ik poneer de ik... stelling van de heer Donner. Nou, ik vind daar de heer Donner gezet in woorden, uh, gewoon voort wat al jarenlang uh, beleid is. Namelijk dat er geprobeerd wordt om een eenheid te smeden binnen de Nederlandse samenleving. En gepoogd wordt om uh, mensen die niet hier vandaan komen te laten integreren in de Nederlandse samenleving. Zorg dat ze meedoen, dat ze niet alleen participeren met een baan, maar zich ja. ook aanpassen aan de waarden die in deze samenleving uh, normaal gevonden worden. Maar dat is al heel erg lang beleid. U zegt dat in eigenlijk... woorden, maar in daden dus niet? Ja, wat mij enorm opvalt aan de brief is dat Donner heel veel van dat soort mooie woorden gebruikt... en vervolgens beleid schetst en zegt... maar we zien dat niet langer als een verantwoordelijkheid voor de overheid. Dus wij doen daar niks meer aan. Ja. En onder de, de veel gehoorde eigen verantwoordelijkheid wordt eigenlijk gezegd... nou ja, dat, dat moet allemaal vanzelf maar goed komen. We gaan er vanuit dat mensen dat zelf wel regelen, maar wij doen het niet meer. En dat zelf lijkt mij, een, mij. Historische ja, een historische vergissing. Een historische vergissing wordt het genoemd door de partij van de aanbeid. Mevrouw Nieuwenhuizen, vindt u het een historische vergissing... of een fantastische weg die we inslaan? Nou, ik vind het een hele mooie trendbreuk. En ik ben er ontzettend blij mee dat we nu eindelijk met een heleboel flauwekul uh, stoppen. We stoppen met, uh, met doelgroepenbeleid, hè, waar, waarbij je mensen eigenlijk veroordeelt tot opsluiting in de eigen groep. Uh, wat, wat ook uh, uh, afgunst en, en onbegrip veroorzaakt bij de rest uh, van de bevolking. Dus we stoppen eigenlijk met een heleboel gepemper. En geven mensen hun eigen verantwoordelijkheid terug om zelf in hun eigen kracht te komen. Ja, en wat vindt u van de kritiek? Want het zijn nogal grote woorden, historische vergissing. Ja ik, uh, nou ja, ik vind het eerlijk gezegd uh, een beetje onzin, allemaal. Ik ben er zelf ontzettend blij mee dat we deze keuze nu gemaakt hebben. Het is een heel, ja, een heel liberaal uh, beginsel wat, uh, wat erachter zit: vrijheid in verantwoordelijkheid, mensen zoveel mogelijk zelf. Hun eigen leven laten oppakken. Het Nederlanderschap is het waard om in te investeren en dat mag je ook van mensen verwachten. En je mag ook verwachten dat ze gelijkheid van man en vrouw, hoe wij omgaan uh, met homo's, uh, dat daar gewoon respect voor is. Ja, meneer Van het Nederlanderschap is het waard om erin uh, te investeren. Het moet maar eens ophouden met dat gepimper. Het is het absoluut waard om in te investeren. Alleen, uh, je zou denken dat we uit de geschiedenis hebben geleerd... dat dit soort dingen niet vanzelf goed komen. Kijk, laat ik u een voorbeeld geven... wat minister Donner ook in de brief heel duidelijk omschrijft. Uh, en wat de afgelopen jaren alle media heeft beheerst... is uh, de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongens in de criminaliteit. Uh, een meerderheid van Marokkaanse jongens... die als verdachte in aanraking komt met de politie. Dan kun je niet zeggen dat er niet met de groep Marokkaanse jongens... in Nederland niet een specifiek probleem is... wat je niet gericht zou moeten aanpakken. Ja, maar vond, mevrouw de minister... van Nieuwenhuis... Dus even eventjes meteen op reageren. Want uh, hoe moet je dat dan aanpakken, die Marokkaanse jongeren? Nou kijk, uh, meneer Van Dam uh, spreekt zichzelf eigenlijk tegen. Want hij uh, stelt eigenlijk voor om dan maar door te gaan met hetzelfde. En we hebben jarenlang dit soort beleid gehad. En het heeft niets opgeleverd. Want nog steeds zijn die Marokkaanse jongeren... Nee, maar de vraag is hoe je die jongeren, die oververtegenwoordigd zijn in die cijfers... hoe je die eruit kan krijgen. Oftewel gewoon normale uh, rustige burgers van kan maken. Nou, dat doen we dus juist met, met generiek beleid, niet meer dat doelgroepenbeleid. Maar als er ergens jongeren zijn die overlast en ellende veroorzaken, dan moet je daar met politie en justitie uh, tegen optreden. En dan maakt het niet uit of het nou een Marokkaan of een Antilliaan of een Somaliër of uh, whatever uh, is. Dan gaat het gewoon om dat het uh, een, een vervelende jongeren zijn die je gewoon moet aanpakken. En dat gaan we wel doen, want minister Opstelt is met politie en justitie daar ontzettend hard Mee bezig. Ja. Alleen, je hebt tegenwoordig wel 120 nationaliteiten. Het is toch te gek dat je ieder op hun eigen manier uh, zo'n groep zou moeten gaan aanpakken. Ja, meneer Van Dam, ze worden wel degelijk aangepakt. Ja, was maar waar. <laughs> um, kijk, als, als we nou één ding geleerd hebben uit de geschiedenis... is ten eerste dat het niet zo vanzelf goed komt... ten tweede dat ja. er echt specifiek problemen zijn ook. Ja, uh, wacht even, met, want u, u, u haalt de geschiedenis er steeds bij. Maar ik heb geen ja. idee welke geschiedenis u het over heeft. Nou ja, kijk, de, onder andere in de jaren 60 en in de jaren 80... werd er uh, toevallig, of misschien niet toevallig... ook door CDA en VVD soortgelijke stellingen ingenomen. Namelijk dat uh, mensen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid... Uh, uh, moesten zorgen dat het wel goed kwam. Maar het kwam niet goed... Want want de cijfers, zoals ik zojuist juist noemde, zijn onder andere resultanten van dat soort keuzes geweest. Namelijk door te zeggen, we gaan daar niet specifiek aandacht aan geven. Terwijl als we de afgelopen jaren, hè, is er veel uh, geleerd over deze groepen. Um, een van de dingen die uh, geleerd zijn, is dat er onder Marokkaanse jongens wel degelijk sprake is van specifieke problematiek die echt... Uh, vooral binnen die groep voorkomt en die je dus ook heel gericht moet aanpakken. Als je zegt nou, dat doen we met politie... Okay. Nee, maar daar komen we maar, volgens mij, jullie komen er de, de, de niet uit. Dat staan dat niet twee politieke partijen tegenover heel. elkaar. Ik dus wil je nog één vraag stellen. Ja, ja oké, okay, dat zal wel, maar ik wil toch nog één vraag stellen... want anders blijven we hierin hangen. Ik wil het ook nog even hebben, uh, mevrouw Van Nieuwen, over het inburgeren. Want die inburgeringseisen die worden uh, aangescherpt. Um, ja, Loop je niet het risico dat die lat nu wel heel erg hoog komt te liggen voor nieuwkomers? Nee, want het inburgingsniveau is nu ontzettend laag. En alle mensen die bezig zijn bij arbeidsbureaus, bij de UWV's... om mensen aan het werk te helpen, die zeggen ook allemaal... Het niveau van de inburgering is nog niet van die aard dat je mensen echt aan een baan kunt, uh, kunt helpen. En dan wordt er vaak gedacht van nou een sector als een schoonmaak of zo, daar valt het toch wel mee. Maar ook in de schoonmaak moet je tegenwoordig een schema invullen. Hoe laat je ergens iets schoongemaakt hebt. Je moet etiketten kunnen lezen. Je moet met je collega's kunnen praten. En dat basisniveau dat mag echt wel iets omhoog. Want anders, uh, anders komen die mensen gewoon niet aan een baan. En nee. dan moet ze dus niet goed meedoen in de samenleving. Het dus nee. is in het belang van de mensen zelf. Van Dam, een reactie nog daarop. Nee, ik het, het is absoluut nodig dat het, uh, dat het niveau omhoog gaat. Maar je moet ook kijken wie je laat inburgeren. En op dit moment is de grootste stroom immigranten uh, naar Nederland naar toe. Dat zijn mensen uit Oost-Europa. Uh, dat zijn Polen, Roemenen, Bulgaren, Esten. Um, uh, die, zou je, uh, uh, die zou je het Nederlands moeten leren. Die zou je moeten laten inburgeren in de Nederlandse samenleving. Dat kun je doen, bijvoorbeeld door die mensen leerplichtig te maken. Dat is een voorstel wat wij al lang hebben gedaan. Het kabinet zegt van deze grootste groep... en het grote integratieprobleem van de komende jaren doen we niks aan. En dat is weer in lijn met de rest van het beleid. Ja, ik denk dat je daarmee echt een enorme fout begaat. Want dat is een beetje wat in de jaren 60 ook gezegd werd. Ja, ja, en dan komen ja, die we bij de historie gaan, uit. Ja, die ja. mensen die gaan wel weer terug. Ja, nee, tuurlijk niet. Een groot deel daarvan gaat hier blijven. Zorg dan dat dat goed gaat. En ook op dat onderdeel staan jullie lijnrecht tegenover elkaar. Ik dank jullie wel in ieder geval voor deze discussie. U hoorde Cora van Nieuwenhuizen van de VVD... en Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid. Gaan wij praten over de sport... Top van het hek. Goedemorgen Tom. Goedemorgen. goedemorgen. We gaan het vooral hebben even over Steven Kruiswijk, want ja. ongelooflijk zeg. Hij wint daar zo maar even een bergetappe en niet wat voor Een fantastische bergetappe. Ja. Prachtige bergetappe. en uh, ja de Rabo ploeg uh, in de ronde van Zwitserland. Allemaal ter voorbereiding op de tour. Overigens niet voor deze Kruiswijk, maar daar komen we zo nog wel even op. Ja, die rijden daar ongelooflijk goed met met Mollema, met Tendam en Kruiswijk uh, elke dag voorin, ook op de hoogste kols. Gisteren met drie man vooraan Een echt een soort ploeggespel uh, door Kruiswijk op een prachtige wijze afgemaakt. Uh, 24e eerste profzegen, lees je dan. Dan denk je, nou ja, maar goed, inderdaad, wat voor zegen. En uh, hij heeft al in de ronde van Italië gereden. Daar is hij negende geworden. Werd al als een hele ja. mooie prestatie gezien. Dit is een echte klimmer aan het worden, deze jongen. Gaat nog niet naar de tour, want je kan niet uh, alles in één jaar rijden. Dat is helaas wat te veel voor hem. Dus dit is even voorlopig zijn laatste grote ronde. Maar het neemt niet weg dat het een, een prachtige overwinning was. Ja. Op een hele hoge berg, ja. ja maar, maar Tom, wat voor klei worden die jongens gemaakt? Waar vinden we die? Ja, klimmers worden geboren, zeg men altijd. Dat kun je natuurlijk. Je moet ook trainen en dergelijke. Maar op de een of andere manier heb je, heb je mensen die als een bergje oprijden het leuk vinden. En je hebt mensen die er van hun langzaal zijn leven niet tegenaan maar moeten fietsen. En wij beginnen weer een generatie te krijgen. We hebben vroeger natuurlijk ook wel gehad van mensen die dat klimmen toch uh, ja, redelijk uh, onder de knie hebben. Terwijl je niet kan zeggen, ja, uh, de plek waar je geboren bent uh, draagt hier erg uh, nee. toe bij. Uh, want ja, daarvoor moet je in andere landen zijn. Maar neem niet weg dat we nu met natuurlijk Geesink en Kruiswijk... En Mollema en Ten Dam, die redelijk klimt al jaren. Maar dat is een echte een klimmersploeg, bijna beginnen te krijgen. Ja, het hart gaat er weer sneller van kloppen. En de ja. tour mag weer beginnen. Zeg, uh, Tom, uh, we moeten het ook nog even kort over het voetbal uh, ja. hebben. Althans, over van wie gaat waar, uh, ja, waar naartoe. Is... Nieuwe namen, uh, nieuwe rugnummers. Uh, het is uh, volgende. Maar... Nou, nou ja, Matthijs hadden we gisteren al genoemd. Dat ja. is nu definitief naar Mallen gaan. Maar Stijn Schaars, dat vind ik de meest opvallende. Iedereen dacht en was eigenlijk zeker dat hij naar PSV zou gaan. Gaat ineens naar Sporting Lissabon, die zal. Zaten ook nog op het vinkertouw, dat is van Wolfswinkel ook al een heel ja? jaar gegaan. Uh, Fabrekas wordt genoemd voor 40 miljoen van Arsenal naar Barça. Daar is hij ook ooit opgeleid, dus dat uh, mm, zou dat, interessant... wo dat wordt al een tijdje genoemd. Dat he? wordt al een tijdje genoemd hoor, en dat neemt nu weer iets toe, het gerucht. Het gerucht dat Hiddink dit weekend voor Chelsea gaat tekenen, neemt ook toe. Uh, Co Adriaanse zou gezien zijn in Twente, ik noem dit in de geruchten, maar het leukste gerucht wil ik je niet onthouden, Bert. Ruud Gullit, die is toch volgens mij pas net ontslagen, wat hebben we er twee ja. dagen geleden nog over gehad, zou in beeld zijn bij Xamax Neuchâtel, dat is een Zwitserse ploeg Zandag, waar een ja. nieuwe Checheense eigenaar is neergestreken, <laughs> die met veel geld wil proberen kampioen van Zwitserland te worden. En er is zelfs een verhaal dat hij daar al gesignaleerd zou zijn, maar dit gaan we wel heel erg in het geruchte circuit. Het opvallendste op dit moment, gewoon Stijn Schaars, niet naar Eindhoven. Het is lastig in Eindhoven op dit moment, het is lastig zaken doen, ook omdat ze nog niet over dat geld natuurlijk beschikken van de gemeente, dus het is een lastige tijd voor Eindhoven en Schaars nu naar Lissabon, dus die moeten ze van hun lijstje afhalen. Ja, het gerucht gaat dat je niet nu klaar bent. Dankjewel ik, uh, Tom. Ja, ik hou ermee op. Oké. Okay. Hoi. Niet voor altijd hoor. Volgende week weer te horen. Maandag en zondag natuurlijk in de Lijn. Straks de omroepen zetten zich schrap voor de komende bezuinigingen... op het publieke bestel. Bij de AMBB zit Dennis had er net twee. Hoeveel heb je er nu? Ik heb nu drie files Bert. Het loopt op jongen. Ja, de meesten staan nog steeds bij, bij Rotterdam. Op de A15 vanuit de Europoort nu. Tussen Spijkenis en Hoogvliet drie kilometer. Er liggen daar resten van een klapband op de weg. En daarom is de linker ook dicht. En op de A20 aan de andere kant van Rotterdam richting Gouda. Bij Moordrecht drie kilometer. Dat komt door een ongeluk. Terecht, de rechter ook is dicht. En op de A58 Breda-Eindhoven. Daar staat tussen knoppen De Baars en Oorschot ook drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Bert van Sloten. Het is een spannende dag vandaag voor Hilversum, voor de omroepen. Want vanmiddag komt minister Maya van Bijsterveld van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. met een mediabrief. En daarin geeft ze aan hoeveel er bezuinigd wordt. En dan hebben we het over die 200 miljoen euro. We gaan erover praten met Huub Wijfjes, mediahistoricus. en als hoogleraar en docent. verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, nou ja er is voor de omroepen nu een budget in totaal van 760 miljoen. Gaat 200 miljoen uh, gaat uh, eraf. De omroepen hebben zelf al een aantal plannen uh, ingediend. Neemt de minister trouwens uh, al die suggesties voor fusies en dergelijke over? Nou, dat is nog de vraag. Uh, de overheid is er al een tijdje op uit om uh, in ieder geval de bestuurlijke efficiëntie in Hilversum te vergroten. En dat uh, uitzicht in uh, schermutselingen die ja, de, de omroepen tot samenwerking uh, gaan bewegen. Ja. Tros en Avro hebben elkaar gevonden. En BNN en VARA hebben elkaar gevonden. De en de KRO en NCRV. En de KRO en de Of dat voldoende is voor de minister is even de vraag. Dan ik, want er blijven er ook nog een aantal over die in hun eentje... Overblijven, EO met name, ja. Max en VPRO. En het is de vraag of uh, er een bonus- of malus systeem komt. waardoor uh, die alleen overblijvende misschien worden afgestraft, budgetair. Of gewoon uh, die... minder geld naar de, naar de EO, Max en VPRO. Ja, is ja minder, minder tijd, minder, minder budget. Ja. Ja. Okay. En de anderen zouden dan een beloning krijgen. En en Dat is, het... is de grote vraag of zo'n ja. systeem er komt. En ja. is ook nog een beetje de vraag of de minister genoegen neemt met dit soort samenwerking. Want uh, Tros Avro blijven wel bestaan, maar ze gaan alleen een beetje samenwerken. Ja, nou, dat is dus de grote vraag. Want uh, TOLS en AVRO, ja, het is een, een intentie tot samenwerking. Het is zeker geen fusie. Misschien op termijn, zeggen ze dan eens. Maar het, dat zal voornamelijk beperkt blijven door het samenvoegen wat van centrale diensten, facilitaire diensten. Misschien wat gebouwen, misschien een bestuur. Maar ik, ik vraag me af of dat voldoende is voor de minister om uh, daarmee akkoord te gaan. Ja. Zij is echt uit op uh, een volledige fusie van omroepverenigingen tot vijf of zes aansprekende partijen in Hilversum. Ja, want dan heb je er ook wat aan. Nou ja, dat vinden ze in Den Haag. Dus daar hebben ze nog meer aan. Gereden, hebt. Ja. Ja, ik ja. ga niet het Hilversum geluid hier laten horen. Uh, maar wat gaan wij er gewoon als, als normale burgers van merken? Wat merken we op uh, televisie en wat merken we op radio? Nou, over die fusie, daar, daar, daar weet ik niet of je daar nog heel veel van gaat merken. Want de programmatitels blijven allemaal overeind. Dat hebben ze van tevoren al gezegd. De merken blijven ook overeind. Tros, Avro, Vara, dat blijft gewoon bestaan. Dat is ook heel verstandig, want dat zijn gevestigde namen... met gevestigde kwaliteitscriteria. Dat weet je gewoon wat voor kwaliteit je daarvan kan verwachten. Of je nou een Tros aanhanger bent of een Vara aanhanger. Maar dan weet je in ieder geval wat voor soort programma's je kan krijgen. Dus dat is verstandig om dat overeind te houden. Ik denk dat we meer gaan werken van de andere bezuinigingen die gaan toeslaan. De, de wereldomroep en het orkesterbezuiniging. Ja, maar ook... Kijk, er is nu sprake van 100 of 200 miljoen bezuinigen. En daar horen onder andere bij. Wereldomroep en misschien het muziekcentrum van de omroep als het muziekcentrum van de Omroep overeind blijft. Ja. Eh, dat is de grote vraag. Hè. Dat is al 30 miljoen wat daaraan uitgegeven wordt. Daar zitten vier omroeporkesten in, inclusief koren en een enorme muziekbibliotheek... plus een grote hoeveelheid educatief werk op het gebied van muziekuitoefening bij scholen. Ik denk dat we daar heel veel van gaan merken als dat in Nederland gaat verdwijnen. Dat gaat een enorme versraling leveren van ons klassieke muziekstelsel... Wat al is aangetast vorige week met de bezuinigingen op de orkesten in het algemeen. Ja, en gaan we ook iets merken van, laten we zeggen, ander internet? Ja, niet zozeer gedrag, maar vooral ook regels. Dat omroepen niet meer zoveel op het internet mogen doen. Ja, nou, dat is de lobby van de kranten we zeggen, en de commerciële omroepen om de, de publieke omroep restricties op te leggen op het gebied van internetactiviteiten. En ik denk dat dat gaat leiden inderdaad tot een vermindering van het aantal digitale kanalen wat we hebben. En ook een vermindering van het aantal websites wat de publieke omroep maakt. Hè. Die websites moeten nu nadrukkelijk gebonden worden aan programma's. Het zou, het zou ook heel merkwaardig zijn als, als, een, als een programma geen website zou kunnen hebben. Dat is volkomen tegendraads met de mediaontwikkeling. Maar goed, dat, dat, dat blijft wel overeind. Maar het aantal websites zal worden verminderd. Ja. Hè, met tientallen met, uh, naar het schijnt. Of dat nou veel om de hakken heeft in, het, in, in, uh, in geld gesproken, dat weet ik niet. Ik vind nee, dat meer een vorm van symboolpolitiek. Hoor. Ja, maar goed, we merken het wel. En hoe het precies uitpakt, dat weten we dan weer vanmiddag. Want uh, het kabinet vergadert er vandaag over. Meneer Wijzers, ja. ik dank u wel. Ja. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Eerst maar De vrees voor een Grieks bankroet groeit meldt de Volkskrant. Beleggers schatten de kans op een faillissement op 80%. Vandaag proberen Duitsland en Frankrijk een akkoord in de stijgers te zetten... dat tegen zondagavond Europese instemming moet krijgen. Het gaat dan om noodhulp van 100 miljard euro. Cree's deal fails staat intussen te lezen op de website van de Financial Times. Een akkoord over Griekenland neemt de vrees voor overslaan op andere landen niet weg. De rente die Spanje op zijn staatsleningen moet betalen... is in elf jaar niet zo hoog geweest als nu. Geen goede daad gaat onbestraft, merkte uroloog Jan Kirch. Hij stopte toen hij aan de overkant van de Rijksweg N11 een ongeluk zag waar nog geen ambulance bij was. Dus sprong hij over de vangrail. In de ogen van een agent beging hij daarmee een overtreding. Kirch ging op de bon. Ik sta nog te trillen, zegt hij in de Telegraaf. De politie Haaglanden is niet blij met de toestand. Een arts die hulp aanbiedt moet je koesteren en niet beboeten, aldus de politie. We hebben inmiddels onze excuses aangeboden. De In opspraak geraakte Amerikaanse senator Wiener, die stapt op. Hij moest toegeven dat hij seksueel getinte berichten via Twitter had verstuurd. En uh, zouden we de heer Wiener horen? Nou, het opstappen van Wiener... I the fight for the middle class and those struggling to make it unfortunately the distraction that i have created has made that impossible so today i am announcing my resignation from congress en yeah! het opstappen van winner lettott aanhoudende grappen op twitter het medium waar hij door in de problemen kwam zo zei comedian conan o'brien dat het goede nieuws is dat Wiener opstapt het slechte nieuws is dat hij de aankondiging deed zonder overhemd op skype Oh. Hypotheken gaan op de schop. Marktleider Rabobank wil af van alle aflossingsvrije hypotheekvarianten... En terug naar de basis waarbij het geleende bedrag daadwerkelijk wordt terugbetaald. In ruil voor het afschaffen van de moderne hypotheken... wil de Rabobank van de toezichthouder AFM dan wel meer vrijheid... om zelf te bepalen hoeveel krediet een klant krijgt. In het Financieel Dagblad zegt Rabobestuursvoorzitter Piet Moerland... dat hypotheekadviseurs nu te verkrampt zijn door de strenge regels van de AFM. Bij de Telegraaf heet hij Wonderkind, bij het AD gewoon Erik van de bo hij is pas 13 jaar, maar nu al geslaagd voor het gymnasium. Op de basisschool sloeg hij 1 jaar over, en de eerste 3 jaar van het gymnasium deed hij in 1 jaar. Intussen rommelt het nog in Hilversum. Vandaag besluit de ministerraad over de toekomst van de publieke omroep. En de Telegraaf Die heeft het vooral over WNL en Pound. Daar gaat het over. Die zouden na, ik, na 2014 aansluiting moeten zoeken bij een van de zes leden omroepen. Goed, tot zover het mediaoverzicht. Straks na acht uur aandacht onder andere voor Syrië en Turkije. Vrijdag meer. Vandaag vanuit De Kroon in Amsterdam. Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam... over zijn strijd tegen onverbetelijke criminelen en wildplassers. De column van Justus van Oel. Het journalistenpanel met Harm Bortje en Bert Brussen. Satire met Sanne Wallis de Vries. En live muziek van Rigby. U bent welkom in De Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... TV the LIVE! Radio 1. Het nieuws van alle kanten.